En voor spoedige start. Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Drie basisscholen in het Zeeuwse stadje Hulst zijn uit voorzorg met onmiddellijke ingang gesloten. omdat er asbestvezels zijn gevonden. De vezels zijn gevonden in convectorputten van de cv-installatie. Luchtmetingen moeten uitwijzen of de vezels binnen de school zijn verspreid. Het onderzoek zal een paar dagen duren. De kinderen hebben tot en met maandag vrij. Als er echt asbest in de lucht zit, gaat de gemeente zoeken naar andere tijdelijke huisvesting voor de scholen. Het Landelijk Actiecomité Scholieren Lax is enorm blij dat de Tweede Kamer de 1040-uren-norm wil afschaffen. D66 heeft een oproep gedaan om de verplichte norm van 1040 onderwijsuren in het voortgezet onderwijs af te schaffen. En doordat de PvdA de oproep steunt is er een meerderheid voor in de Kamer... en die wil dat staatssecretaris Dekker voor het voorjaar met nieuwe plannen komt. Het lak stelt dat een verplichte urennorm niet zorgt voor onderwijskwaliteit, maar voor ophokuren... Het aantal nachtvluchten op Schiphol wordt teruggebracht. De komende drie jaar worden het er 3000 per jaar minder. Dat heeft het kabinet afgesproken met de omwonenden en de regio. Als er minder nachtvluchten zijn, moet de geluidshinder afnemen. Eigenlijk was het de bedoeling dat vliegtuigen s'avonds stiller zouden aankomen... door te landen in glijvlucht, maar dat blijkt moeilijk uitvoerbaar. De koninklijke familie gaat ook deze winter weer naar leg voor een skivakantie. Ondanks het ongeluk van begin dit jaar van Prins Frizo... De burgemeester van het Oostenrijkse stadje zegt dat er contact met de Oranjes is geweest over het bezoek. In februari werd Prins Frizo bedolven tijdens een skitocht onder een lawine. Hij raakte daardoor in coma. Het weer vooral in het binnenland op Klaringen. En daar gaat het vannacht ook licht vriezen. Morgen vrij veel bewolking en af en toe wat natte sneeuw. En het wordt een graad of drie. Donderdag is het koud met temperaturen onder het vriespunt. Dit was het NOS.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 Welkom bij de Hoop Magazine. Mijn naam is Els van Weijen. Vandaag praat ik met Jonathan. Jonathan is lange tijd verslaafd geweest aan alcohol en blouen. Jonathan, hartelijk welkom in de studio. Ik ben benieuwd hoe je verslaafd bent geraakt. Kun je dat uitleggen? Ja, dat heeft eigenlijk te maken met een gezinsverleden. Mm -hmm. en het is natuurlijk een kwestie van persoonlijkheid. Ik ben wel van mening dat je een aanleg moet hebben voor verslaving. Ja. Maar het, uh, mijn gezinsverleden was dusdanig onstabiel dat ik ook wel reden had om me ergens in te gaan verstoppen en mijn identiteit ergens anders in te gaan leggen. En uit wat voor gezin kom je dan? Ik uh, kom uit een gezin uh, in totaal vijf, drie kinderen. Ik ben de middelste. En uh, ik heb twee ouders. En uh, mijn vader is bekend met de diagnostiek PDD-NOS. En dat uh, heeft nogal zijn, uh, zijn toon gezet in het gezinsverleden. Wat is PDD-NOS precies? Pdnos nos is een autistisch verwante stoornis. En wat voor gevolgen had dat bij hem? Het gevolg had voornamelijk dat hij de rol als vader hem niet echt op zich kon nemen. En dat die rol dus eigenlijk volledig op onze moeder kwam. Mm -hmm. en dat, dat dus je hij... moeder was ouder, was vader en moeder tegelijk? Zeg ja, zo'n beetje wel, ja. Mm. De, de last kwam zeg maar op mijn moeders schouders. Yeah. Zo heb ik het aanschouwd in ieder geval. Yeah. Ja, ja. Wat had, wat had dat gevolgen, voor gevolgen voor jou en voor je... Wat, je, hebt nog, je zei nog, dat, je nog een, twee, dat er nog twee kinderen waren in het gezin. Ja, ik heb een broertje en ik heb een zus. Oké. Okay. Ja. De gevolgen, ja, um, ik heb zelf ook, uh, ben ook bekend met een diagnostiek, ADD. En, um, Sorry, dan ga ik nog, nog een leven ja. onderbreken. Wat is ADD dan? ADD is um, als het ware een ADHD. Dat is, kennen de meesten wel. Dat is, dat is dan een hypo uh, kindje en, mm -hmm. ADD is dan niet zo hyperactief, maar wel alle uh, complicaties uh, van toepassing. En dat betekent dat je moeilijk je aandacht erbij kan houden? Bijvoorbeeld. Dat ja. je veel structuur nodig hebt, ja. dat soort dingen. Behoorlijk, ja. Oké. Okay. Nou, zo, dan gaan we even, gaan we even terug ja. uh, naar jouw gezin. Ja. Zo van hoe, de, hoe dat dan liep in je gezin? Ja, uh, ik heb natuurlijk heel veel ook wel weggestopt door mijn verslavingsverleden. Uh -huh. Dus ik moet het wel even naar boven halen. Maar um, ik weet dat ik wel een, een moeilijk huwelijk tussen mijn ouders aanschouwde. En dat ik een totaal afwezige vader ook heb meegemaakt. Ja. En dat heeft natuurlijk uh, zijn verdriet wel neergezet. Zeg maar. ja, ja. Nou, hoe, hoe was jij dan als kind? Um, nou, als kind, ik ben, ben nogal uh, wat rebels geraakt. Mm -hmm. uh, tegendraad recalcitrant, wil ik maar zeggen. Een beetje het, uh, het stereotype van zo'n kindje, met, ook met ADD. Ik heb een lomschool ook drie jaar gedaan, dus ik was een beetje ook de negatieve aandacht trekken. En ik, uh, ja, ik, ik, ik had de nodige zorg nodig vanwege mijn diagnostiek. Ja. En dat, uh, uh, dat verliep me moeilijk in het gezin. Omdat je vader ook veel aandacht vroeg. Ja, ik moet er als kanttekening bij zetten dat mijn ouders de eerste vijftien jaar van hun huwelijk niet wisten... wat mijn vader uh, precies aan diagnostiek had. Toen was ja. het nog niet zo bekend en zo. Nee. Dus, ja. dus je moeder dacht misschien zo van uh, wat doet mijn man raar? Of, uh, die had geen flauw idee van waar het allemaal vandaan kwam. Dat denk ik, ja. ja. Daar werd niet echt over gepraat. Nee. nee. En hoe, hoe is dan uiteindelijk die alcohol en, en het blauw in je leven gekomen? Nou, de, mijn primaire verslaving is toch alcohol. Mm -hmm. uh, ik begon weet dat ik op jonge leeftijd begon met uh, van die uh, sneeuwwitjes in blikjes. Uit de, uit de supermarkt kopen, heel jong was ik daarmee. En dat is Die... geloof ik bier en 7 -up? Ja, zoiets. Okay. En, uh, dat is eigenlijk een heel licht alcoholisch drankje. Mm -hmm. Maar daar begon ik al heel jong mee. En uh, um, gewoon experimenteren, interesse. Ja. En dat heeft zich alleen maar uitgebouwd. Oké. Okay. En wanneer, wanneer denk je, dat, je echt, uh, ja, dat het echt een soort verslaving werd? Nou, <totstitie> op een gegeven moment was ik 18. En uh, de situatie was thuis nogal geëscaleerd. Uh, ook wat betreft mijn gedrag. Dat, Want hoe gedroeg jij je dan? Nou ja, tegen de raads, Ik hield me niet, niet meer aan normale fatsoensregels, bijvoorbeeld. En, en, en huishoudelijke dingen waar je aan moest, uh, mee, moest, mee moest helpen. Ik, ik, ik lag, nogal, uh, lag nogal dwars. Ja. En ik besloot om 18, ik ben nu 18 voor de wet, dan ben je dan ineens volwassen. Mm -hmm. Wettisch gezien. Ja. En toen vond ik, nou mag ik dus uh, weg. Ja. En het was ook een vlucht. Ik ben toen op, uh, op kamers gegaan. En daar, dezelfde week nog, heb ik een krat bier gekocht en dat luidde mijn alcoholverslaving in. Nou, dat was dan de eerste kralbeer. En hoe ging dat verder? Hoeveel, hoeveel ging je drinken per week of per dag? Ja, dat heeft zich opgebouwd natuurlijk. Mm -hmm. Het was, het was een, een idee van... Yes, nu ben ik vrij. Nu heb ik vrijheid. Nu kan ik doen wat ik wil. En ik had nogal het verdriet te verwerken. Van vroeger? En, ja, en pijn. En ik was eigenlijk helemaal niet goed ontwikkeld. Emotioneel. En sociaal en zo. Mm -hmm. Dus ik, uh, ik, ik, ik, ik stortte mij volledig in het alcoholgebruik. Omdat dat me verdoofde en me een roes gaf waarmee ik mijn verdriet tussen haakjes kon verbergen of kon verwerken. Ja. Ja. En hoe, hoe ging dat verder? Heb je lang gedronken? Of, uh... ik, ik, heb, uh, ik heb lang gedronken, ja. Uh, dan gaan me allerlei situaties omhoog spelen. Van de resultaten die ik dan uh, op mijn hals haalde door alcohol. Want wat voor dingen gebeurden er door nou. de alcohol? Nou, bijvoorbeeld toen ik net op kamers was, na drie maanden of zo... Uh, uh, bleek ik dus psychosegevoelig te zijn of psychotisch op drank. En uh, uh, waardoor ik dus uh, dingen ging doen, in eerste instantie naar mezelf toe... die, die normaal gesproken niet zo doen als je nuchter was. Zoals? Ik heb mezelf uh, toen ernstig gemutileerd. De eerste keer dat ik uh, te ver ging in drank en niet meer mezelf was. Met gemutileerd bedoel je dat je jezelf gesneden hebt? Ja, gesneden, ja. gestoken... Ja. Zo, dat is wel heel erg heftig. En waren er mensen om je die daarin ingrijpen? Nou ja, ik trok de nodige aandacht in dat, uh, in dat uh, gebouw waar ik woonde. En ik uh, bedreigde ook van alles, en, uh, maar daar weet ik natuurlijk allemaal niks meer van. Ik was er niet echt bij. Tot de politie dus daar uh, op ingeschakeld werd. En uh, omdat ik gevaarlijk was, ook de politie bedreigde, hebben ze me dus uh, uitgeschakeld. En toen ben ik in een isoleercel terechtgekomen. Dus je werd eigenlijk gearresteerd? En, uh... Zoiets. Ja, uit ja. bescherming hoor. Ja. ja. En daarna? Want ja, als je zoiets doet, ging je daarna gewoon terug naar huis? Of, uh... Nee, ja, ik, ik, dat was in de nacht ook. En toen zijn mm -hmm. mijn ouders zijn geïnformeerd. Ik geloof dat mijn vader een nachtdienst had. Dus die, uh, het was überhaupt altijd mijn moeder die voor dat soort dingen dan in actie kwam. Mm -hmm. En... Uh, Achteraf heb ik gehoord dat mijn broertje en mijn zus nog in de auto zaten. Toen zij bij mij in het politiebureau uh, uh, me kwam bezoeken. Dus mijn uh, moeder en mijn broertje en mijn zus die zijn me uh, toen op komen zoeken. Ja. Maar ik neem aan dat je niet zomaar mee kon. Nee, nee, ik mocht, nee mijn broertje had er nogal moeite mee. En uh, die, uh, die wou niet dat ik thuis kwam. En uh, dat heeft dus ook even geduurd. Ik heb een tijdje in... Uh, in een gastgezin gezeten. Daarna nog bij een vriend uit een kerk. Mm -hmm. en, uh, of uit de gemeente waar we zaten. En dat heeft toch wel een paar weken, slechts maanden geduurd voordat ik weer terug kon. En dan kom je weer terug thuis bij je ouders. Ja. Maar goed, daar ging het van tevoren al niet goed. En hoe was dat dan? Hoe ging het dan verder? Nou, ik had natuurlijk mijn vrijheid geproefd. Ja. En uh, ik was niet voor niks weggegaan. Dus ik uh, was ook niet blij mee dat ik nou terugkwam. En ik had geen keuze. Ik, bedoel, ik was 18. En uh, volwassen nog lang niet. Nee. Dus uh, ja, ik, uh, ik ging mij nog tegendraadsel opstellen en nog, nog moeilijker. Ja. Ja, en hoe reageerden je ouders daarop? En ja, je broer en zus? Ja, uh, mijn broertje bijvoorbeeld, die ging mij helemaal ging me negeren door wat er was voorgevallen met mij op drank. En um, hij heeft er nooit over gesproken, dus ik weet het ook niet echt te, hmm. te verklaren waarom hij dat gedrag vanaf dat moment ging vertonen, maar. Um, hij zei er echt helemaal niks over? Of hij zei helemaal niks tegen je? Nee, hij, uh, ik bestond niet. En dat is nog steeds zo. zo. Ja. Dat is wel heel heftig. Ja, en dat heeft natuurlijk wat meer nuances dan dat ik alleen uh, losga op, op alcohol door ons verleden. Want het, ons verleden, dat beslaat ons hele gezin. En daar ja. hoort hij ook bij. Dat denk ik. Ik vul het ja. nou zelf in natuurlijk. Mm -hmm. Maar hij praat er niet over. Dus nee. nee. Trying hard not to think you unkind. But Heavenly Father, if you know my heart, surely you can read my mind. Good people underneath the sea of grief. Some get up and walk away. Some will find ultimate relief. Oh, I'm oh, Um, nou ja, goed voor, voor je broer. Dan weet jij, het dus kun, kun jij het niet weten, maar hoe, hoe reageerden je ouders uh, uh, op je gedrag? Hoe, hoe was het dan om weer thuis te zijn? Um, dat weet ik eigenlijk niet zo goed meer. Um, ja, mijn vader, die uh, is. is mijn, mijn vader, zoals hij dan is, en was in die tijd. Dus daar had ik überhaupt geen contact echt mee of relatie of iets. Hmm. En het was. Uh, ik, ik, ik kan het eigenlijk niet zo goed uh, beantwoorden. Ik, weet, ik weet, wel, weet wel dat ik verder ging met mijn tegendraadse gedrag. Ja. Het en leven gaat natuurlijk verder. Ja. En ik deed vooral mijn eigen ding. Ja. Ik hielp me niet aan, aan regels in huis. En ik ging ook niet mijn taken doen die je dan krijgt in de huishouding. Mm -hmm. Dat heeft uiteindelijk een climax ge gekend. En wat was die climax? Dat ik... Uh, ik hielp nog wel eens een vriend van mij. Uh, uh, destijds had hij courierswerk in Noord-Holland. En daar hielp ik wel eens om hem... Uh, vol de pakketjes bij de bezorgers rond te brengen. Ja. En op de terugweg op het werd ik gebeld door mijn vader. En die belt nooit. Dus ik wist dat hij aan de telefoon was van dat is, uh, dat is, dat is mis. En het bericht was, uh, ja, je spullen staan in de tuin en je bent niet meer welkom. Dus toen mocht ik uh, ergens verblijven behalve thuis. <laughs> en waar ben je toen heen gegaan? Nou, ik heb, uh, heb toen contact gezocht met... Iemand van onze gemeente. Mm -hmm. Je en, kerkelijke gemeente. Ja, en uh, in, uh, in Sneek uh, dat doet het niet zo ver toe. Maar daar heb ik een nachtje geslapen toen ik had verkering met een meisje uit Zeewolen. En ik to mocht toen bij hun uh, bij haar ouders uh, bij hun uh, gaan slapen. Ja. Verblijven. Ja. Ja. En ging je daar gewoon door met drinken en met tegen gedrag of hoe ging, dat, hoe ging dat dan verder? Nee, ja, nee, ik was kapot natuurlijk. Ik had het helemaal niet verwacht. Dat ik, uh, ik ben nog altijd van mening wat er ook gebeurt. Je zet je kind niet het huis uit. Dat, dat, als ouders, ik zou het niet kunnen. Nee. Dus, maar uh, dat gebeurde dus. Dus daar was nogal nogal kapot van. Ja. En ook het hele gezinsverleden wat eraan vooraf ging. Dus um, ik ging niet verder met drinken. Maar dat kon niet. Ik zat daar natuurlijk ook in een gezin. En, en wel een stabiel gezin. Dus ik aanschouwde ineens een vader die er wel voor zijn kinderen was en communiceerde en zo. Dat lijkt me behoorlijk confronterend als je dat zelf ja. niet gewend bent. Ja, maar tegelijkertijd ook heel goed. Om te zien dat het wel mogelijk is, ja. zeg maar. Ja. Hey, je kent het niet. Het is, het is wel heel, heel, heel raar om dat dan te zien. Maar ik was vooral bezig, ook, ik kon daar niet blijven. En uh, ik was dus ook bezig om een, een plekje verder te zoeken. Ja. Ja. En waar ben jij uiteindelijk terechtgekomen? Uiteindelijk ben ik bij een, een oude campingvriend terechtgekomen. Waar we als gezin op een camping kwamen, in bakhuizen. Helemaal, daar uh, had ik contact op gedaan. En uh, die beste gozer, die heb ik uh, die dus benaderd en die heeft mij toen in zijn huis uh, genomen. Ja. En daar ben ik toen in een harde grijp gaan wonen. En hoe ging het met de drank verder? Daar ging ik, daar uh, had ik weer mijn vrijheid. Uh, in die zin dat ik dus ook weer uh, kon gaan drinken, dus dat ben ik ook gaan doen. Ja. Ja. En toen? En ja, <laughs> toen... Uh, ik, ik, had een ik heb nog steeds een zus. Die had en die heeft nog steeds een vriendin. Uh, uh, Hanna heet ze. En, uh, maar die, uh, daar kreeg ik verkeering mee. Daar ging ik mee flirten over internet en MSN en zo. En, maar we kenden elkaar. En, nou, dat, dat werd dus iets. En voor haar meer een schorrel. En voor mij, ik had natuurlijk nogal uh, wat pijn en verdriet en moeite uit mijn verleden. Dus ik projecteerde dat allemaal op, op haar. En ik stelde mijn hoop daarop. Z die vriendin Hannah die was voor jou echt de oplossing. Also? Ja, de oplossing voor mijn, voor mijn falen, zeg maar. Uh, in, in de liefde. Ik had ook wel mm -hmm. meer relaties gehad wat niet ging. En uh, ja, ik zag het helemaal in haar. En ook voor mijn, mijn problemen met mijn gezin. En ze was toen de tijd ook nog wel, uh, kon wel drinken. En ze bloodde ook wel. Dus uh, met haar kon ik de wereld wel aan, zoiets. This is my song, A melody. Of thanks for you, an expression of wonder at your beauty and your splendor. No other cry alive than to know you more and live to have. out of it. His mercy's from Zij was een beetje de oplossing. En hoe, hoe ging dat dan verder? Want ja, we horen vaak van dat dat uiteindelijk dan toch ook niet nee, werkt. Nee, nou ja, zij... Uh, na een tijd... Uh, we zochten elkaar regelmatig op in Nederland. Uh -huh. En uh, ik uh, ja ik, ik ging echt geloven in haar. Ook omdat zij mij liet zeggen... Uh, ik hou van je. Dat, dat zei ik überhaupt nooit. Ook niet tegen mijn ouders of niks niet. En, uh -huh. uh, dus als je dat bij mij dan... Zover komt dan heb je wel iets geraakt. Ja. Dus dat heb ik tegen haar toen gezegd. Maar zij ging uiteindelijk uh, uh, naar Engeland. Het ging zelfs au pair werken. En uh, ja, dat, uh, dat was ineens heel stil. Ja, Dus opeens was ze heel ver weg. Ja. En wat deden dan met jou? Uh, ja, ik ging natuurlijk mis. Ik had al mijn hoop op haar gesteld. En dan denk ik, ja, waar is ze nou? Dus toen heb ik besloten om. Uh, ik, ik was ik al was vastgelopen in Nederland. Ik denk, nou, wat heb ik hier nog om te leven? School ging niet natuurlijk, en, en, en werk ook niet. En um, mijn zinnen stonden op haar. Ik zag haar volledig zitten. En mm -hmm. zij ging naar Engeland. Dus ging ik ook naar Engeland. Oké, okay, dus je bent echt uh, de, de zee overgestoken om maar bij haar in de buurt ja. te zijn. Ja, dat was nogal een, een daad, vond ik. Ja, dat was, nogal, dat was inderdaad een hele grote stap. Ja. En hoe ging het dan in Engeland verder? Um, van zei geen au pair doen, uh, werk doen. En de enige manier waarop ik dan in Engeland terecht kon komen en kon verblijven was datzelfde werk gaan doen. Dus dat heb ik gezocht en gevonden. Dus ik ben ook een au pair geworden. Niet zozeer omdat ik dat nou zo leuk vond. Ik moest ook eerst vragen wat is au pair toen ik dat <lacht> zei. Een uh, au pair is iemand die voor kinderen zorgt. Ja, uh, die, die ja. het huishouden, als de ouders of ouder in mijn geval uh, weg is van huis. Dan verzorg jij het huishouden en de kinderen. Ja. ja. Oké. Okay. Dus jij, jij zorgde ook opeens voor kinderen? Voor hoeveel kinderen zorgde je? Twee kinderen. Een jochie van zeven en een prepuberende meisje van elf, twaalf jaar. Oké. Okay. Ja. En je zag uh, Hanna ook regelmatig? Nou, we, het, het mooie is, Engeland is natuurlijk groter dan Nederland en we woonden in Nederland twee uurtjes met de trein ongeveer van elkaar vandaan. Zij woonde in Deventer mm -hmm. en ik hadden grijp, dus het was nog net te doen als het ja. ware. Maar daar in Engeland uh, was het toch een, een busreis, want uh, je rijdt daar eer met een bus, een coach. Uh, rijden naar elkaar toe, zeg maar. En uh, een NS of zo hebben ze daar niet. Ze hebben wat treinen, maar dat is waardeloos. Uh, zij, woonde, we, zij woonde in Wales en ik woonde in Yorkshire, dus ik, ik moest nogal een, een afstand overwegen ja. om daar te komen. Ja. Dat was een busreis van acht uur. Dus. dus je zat ook in Engeland zat je eigenlijk verder, bij, ja, je zat verder bij elkaar vandaan ja. dan dat je in Nederland ja. bij elkaar vandaan zat. Ja. En hoe ging die relatie dan verder? Ja, dat liep natuurlijk vast. Ja. En uh, aangezien ze een, een, een, een, in mijn optiek nog steeds een, een, een mooie rode Hollandse dame met rood haar is. En de Engelsen zijn allemaal niet zo heel knap en zo. En als je daar dan rondloopt als jonge dame, 19 was ze, dan krijg je nogal bekijks. Dus, ze kregen, ze kregen ja. aandacht van allerlei anderen. Ja. En dat heeft ze lang volgehouden om, om daar niet in, in, in, uh, in mee te gaan, zeg maar. Zich daaraan over te geven. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment uh, is het toch zover gekomen dat onze relatie liep ook op niks. En ze had ook niet hetzelfde idee als wat ik had van onze relatie. Dus zij ging uiteindelijk, uh, ging ze toch vreemd met een, uh, met een, een Britse jongen. Ja, dus ja. Jullie relatie liep vast en wa, uh, uh, die hield eigenlijk op. Ja. En wat, wat deed dat met jou? Um, ik moet er wel bij zeggen, ze had het wel. Uh, uh, uh, hoe zeg je dat? De, het, het goede om te gaan bellen. Ik, ik zeg het even, ik moet zoeken naar woorden. Ze heeft je daar eerlijk verteld van dat het. Ja, uh... ze belde me op van hé. Hey, uh, het, gaat, het gaat niet goed. Of zo. Ik, ben, ik, ik heb gezoend met iemand. Waarvan uh, 30 seconden geloof ik dat ik dat ook echt meende. Hmm. En uh, ja, Maar we wisten ook al wel dat het al het einde verhaal was. Dus dat was. Uh, wat dat met me deed, ja, ik, ik zat natuurlijk al in Nederland niet lekker... waarom ik daar dus wegvluchtte. Uh -huh. En degene naar wie, naar wie ik toevluchtte, uh, dat ging ook niet. Dus mijn hele wereld stort in. En uh, ja, dat uh, maakte me wel depressief. I'm leaning. I'm leaning. So weighed down You were not made To bear this heavy load Cast all your burdens Upon the Lord Jesus cares He cares for you Jesus cares, it's true Jesus cares Hoe gedroeg je je dan? Ja, ik had natuurlijk de verantwoordelijkheid uh, over twee kinderen. Uh -huh. Eentje in het bijzonder. Uh, die, dat jochje van zeven. En uh, dus door de week overdag uh, had ik weinig uh, ruimte zeg maar, om, om, om dat allemaal te verwerken. Het verdriet en zo. En ik was ook gefrustreerd door het werk wat ik daar deed. Ja. Dus uh, ik ging drinken. Veel drinken. In mijn vrije tijd in het weekend. En drugs gebruiken ook. Ja. En uh, um, uiteindelijk... Uh, ja, er gaan heel veel details op leven nu. Um, nou, Probeer even de grote lijn erin ja, te houden. Nou, um, die vrouw waar ik voor werkte, die had uh, ook wel een vriendje. Die had banden met onderwereld van de regio waar ik leefde. Of woonde. En dus ik kwam wel aan drugs ook daar. Aan harddrugs. Ja. cocaïne ecstasy en zo. Dus dat ging ik ook wel gebruiken. En natuurlijk ook mijn drank deed ik ook. Mm -hmm. En uiteindelijk... De optelsom was dat ik dusdanig vastliep op mijn leven en dusdanig een depressie te pakken had. Dat ik niet meer zag zitten om überhaupt nog iets te maken van mijn leven. En ik, ik wou daar een eind aan maken toen. En heb je dat echt daadwerkelijk geprobeerd? Ja, ik, ik ben daar naar de farmacie gegaan, dat is de drogist. En daar heb ik slaaptabletten gekocht, ik geloof 25 uit een pakje of zo. En die heb ik toen in één keer geslikt. Echt en... met het idee om er een eind aan te ja, maken? Ja, ik wou niet meer wakker worden. Maar dat is dus wel gebeurd. Ja, nogal. Ja, word je niet van, oh hey, is het hoe laat is het? Nee. Ik was, als je het dan over het high hebt of over drugs, over onder invloed, dat was, uh, dat was een hele heftige ervaring, mm. omdat het, het verdooft je volledig. Wat was een slaaptablet? Dat verdooft je, zo zie ik het. Ja. En ik was ook, mijn benen waren verlamd en ik, ik kon, ook, uh, kon niks meer. Ja. Nee. En wat heb je bent toen terug naar Nederland gegaan daarna of? Ben je ja, denk... uiteindelijk uh, uh, uh, kon ik ook niet meer blijven natuurlijk. Nee. En heb ik het wonder boven wonder voor elkaar gekregen, middels illegale telefoontjes naar 06 in Nederland vanuit Dus Ik heb me behoorlijk op kosten gejaagd om dingen te regelen ja. om naar Nederland te kunnen. En zo ben ik uiteindelijk dus uh, begin september uh, teruggevlogen. Ja. Ja. Uh, in verband met de tijd ga, gaan wij eventjes wat, ja. uh, wat uh, stappen overslaan. Ja. Uh, wij hebben van tevoren hebben we al een keertje met elkaar gepraat over je verhaal. Ja. En uh, ik weet dat je toen je terug in Nederland was... dat je uh, verder gegaan bent met uh, drinken. Mm -hmm. En uh, dat je ook regelmatig uh, met psychoses te maken hebt gehad. En uiteindelijk heb je onder invloed van een psychose... Heb je een heel zware ongeluk gekregen. Dat klopt, ja. En als ik het goed heb begrepen... Dacht de arts niet dat je het zou overleven. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, dat, uh, dat was inderdaad ook weer een psychose... waar ik uh, door, door mijn verdriet en mijn mm -hmm. pijn van mijn verleden... mezelf weer vastdronk. Uh, waardoor ik uh, dus als voetganger tegen een rijdende vrachtwagen aanliep. Ja. En uh, ik uh, kwam met ernstig hersenletsel... en andere letsels in mijn lichaam in het ziekenhuis. En de artsen gaven mij 48 uur levensverwachting, zoiets... vanwege de schade op mijn... In je mijn hoofd. hersenen. Mijn ja. hersenen. Uh, uh, verwachten ze niet dat ik het zou overleven. Nee. nee. Maar dat heb je dus wel gedaan. Dan. Ja. Er is wel 18 dagen coma en een heel lang revalidatieproces aan vooraf gegaan natuurlijk. Ja. Want het is ook niet zo dat je daarvan wakker wordt. En dat je kijkt op je horloge, oh, wat is mijn volgende afspraak? Zeker nee. niet. Want je, uh, ik begrijp dat de arts ook eigenlijk dachten dat je niet meer... Die persoonlijkheid toch zou krijgen dat je als een soort baby uh, zou blijven? Of, of ik weet niet wat ze precies dachten, maar zoals ik er nu bij zit, dat hadden ze nooit verwacht. Nee, nee. dat je gewoon weer zou functioneren. dat, dat uh, nee, Dachten ja. ze niet dat dat nog mogelijk was? Nee. En toch ben je daarna nog wel doorgegaan met drinken, hè? Ja, dat klopt. Ja, de pijn had ik nog steeds niet verwerkt natuurlijk, of, of nee. zoiets. Uh, ik zat nog steeds met hetzelfde... Uh, uh, dezelfde pijn en dezelfde verdriet van het verleden... Wat, ja. waar ik nog niet mee klaar was gekomen. Mm -hmm. En uh, ja, na verloop van het herstel van mijn hersenen... Uh, ging ik ook dus weer uh, aan mijn verslaving roken. Gewoon tabak roken. Mm -hmm. en, uh, en dan ging ik weer uh, de kroeg opzoeken. Ja. En je bent toen ook gaan bloven? Uiteindelijk. Omdat ik toch al besefte, dat kun je niet meer doen, dat drinken. En ik merkte ook wel, ik kan het niet meer zo goed, dat drinken. Ik krijg het niet meer weg zoals ik het weg kreeg. Dus toen uh, ging ik de ene verslaving voor de andere kiezen en uh, ben ik dus gaan blowen. Ja, ja. Dus je had nog steeds echte behoefte aan een verslaving? Ik had nog steeds behoefte om mezelf te verstoppen ergens. Ja. ja En hoe ben je dan uiteindelijk bij de hoop trijing gekomen? Uh, ik ben uiteindelijk in een begeleidsafstandig traject wooncomplex terecht gekomen uh -huh. in het noorden van Friesland, helemaal, Franke. En uh, daar is mijn blow verslaving uh, behoorlijk uh, vorm gaan krijgen. En uh, de bijwerking daarvan was dat ik nogal wel paranoïde en depressief ook weer werd. Ja. En, en uh, ja, het is natuurlijk ook gewoon drugs. Hartstikke uh, zeker te weten. Want er wordt, de, de wiet wordt gemanipuleerd in Nederland. Dus het is, het is allang geen natuurlijk plantje meer. Nee, het heeft echt wel effect op je hersenen ook. Ja. De, en jouw hersenen waren toch al beschadigd? Ja. En, uh, maar uiteindelijk zocht uh, ik een uitvlucht. Om daar niet meer te hoeven wonen. Want ik, ik, ik was er niet meer gelukkig. En ik wist ook wel van: dit, dit gaat het me ook niet worden voor de rest van mijn leven. Mm -hmm. Dus ik zocht een, een, een vlucht. En een uitweg die dan beter was. En toen ging ik op internet zoeken naar een, een verslavingskliniek ergens in Amsterdam of zo. En dat kostte dan 2000 of meer euro. En uh, dus ging ik mijn ouders benaderen daarvoor. In de veronderstelling dat als ik stop met mijn verslaving... Dat, dat zij ik... wel zouden betalen voor een ja. kliniek. Ja. ja, en dat geld was er ook wel, wist ik. Dus, uh, ik, ik ging, dus die stap zette ik. En toen hoorde ik aan de telefoon, geloof ik hoor, mijn vader op de achtergrond zeggen: van de, ga, Dan moet je naar de hoop gaan. Ofzo, of zo. Of, hij gaat me naar de hoop, zoiets. Ja, ja. En want, dat heb je dus ook gedaan? Ja, want dat is wat uit je ziektekostenverzekering wordt dat bekostigd. En het is een christelijke verslavingszorg. Nou, aangezien wij wel evangelisch zijn, mm -hmm. was dat dan de, de keus. Ja. En hoe was het om bij de hoop te komen? Dat was. Uh, Confronterend? Ja, natuurlijk. Ik had een, nogal een kluisenaars versla uh, isolements, verslavingsleven. Ja, dus je leefde heel erg op jezelf. Ja, ik, ik, en, en mijn sociale ontwikkeling was ook niet goed ontwikkeld, ben ik van mening. Dus ik, ik, ja, ik, ik heb hier mezelf nogal uh, ben mezelf hier nogal tegen. Ja, want ja. je leeft hier, uh, als je heel wordt opgenomen bij de hoop, dan, dan leef je in een groep. Ja. Uh, vond je dat lastig? Ja, in het begin zeker. Wat, tegen wat voor dingen liep je dan aan? Nou, ik het viel me vooral op. Uh, dat ik uh, vond dat het nogal zo'n zo schoolpleinmentaliteit, zo'n kinderachtige mentaliteit onder elkaar leefde. Nee. Ik denk van doen we met z'n allen toch gewoon eens normaal volwassen? Dat, dat zat er niet echt in. Nee. nee. Maar ben je hier wel van je verslavingen afgekomen? Mm, ja, natuurlijk, ja, omdat je hier uh, niet kunt gebruiken. Is dat in principe een cold turkey, zeggen ze dan. Ja, maar goed, als je echt wil, ja, dan, kun, nou, dan kun je natuurlijk. Ja. Uh, kun je, ja, dan kun je ervoor kiezen om ook weer weg te gaan, maar dat heb je niet gedaan. Nee, hoewel, um, uh, wel eigenlijk. Maar um, de, ik, wat je zegt, dat doen we dan ineens uh, bedenken, uh, terugval. Uh, die, ik ben wel een aantal, het is niet op handen te tellen, ik ben wel uh, vaak teruggevallen. Ja. Niet bij de hoop voordat ik, want uh, ik kwam hier ook niet omdat ik was stoppen met mijn verslaving. Ik vond die wiet wel prima. Maar, uh, ja. dus je wilde eigenlijk gewoon weg uit de omgeving waar je zat. En uh, in eerste ja. instantie uh, van je verslaving afkomen, vond je niet zo belangrijk. Nee. Ben je daarin van mening veranderd? Ja, ja ik wist ook wel dat het beter was om te stoppen. Uh -huh. Maar ik wou niet. Dus, dus dat is gegroeid hier bij de hoop. Ja. Ja. So, en uiteindelijk heb je dus wel bewust die keuze gemaakt. Ja, ook, ook nog niet zo lang geleden trouwens. Nee. nee. En nu, wat, we, wat voor plannen heb je nu voor de toekomst? Uh, nou, ik, dus, uh, ik, ik wist als ik naar, uh, naar het zuiden ga, naar de Randstad, naar meer mensen om me heen en dat ik meer in contact sta met mensen, dan uh, kan ik mijn leven een nieuwe start geven. En dat was ook de opzet. Ik ga ja. opnieuw beginnen in mijn leven. En dat is dus ook gebeurd. Bedankt dat je zo uh, eerlijk je verhaal uh, wilde vertellen. Ja, graag gedaan. En we zijn al aan het eind gekomen van deze uitzending. Misschien uh, wilt u door het verhaal van Jonathan meer weten over uh, de hoop en de mogelijkheden voor behandeling. Kijkt u dan eens op www.dehoop.org of bel het informatiecentrum van De Hoop. Dat kunt u bereiken op 078 6 3 x 1 3 keer 2 Ik herhaal 078 6 3 x 1 3 keer 2 Dank u wel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.